ja, heel Veel energie van krijgen en optimisme en, en, en, en probeer die groep aan te spreken. En dat blijkt dat het lukt. De partij, ofthans, de sociale media aanwezigheid, groeit. Ik ben zelf betrokken bij het campagneteam samen met Robert Valentin, de andere, andere kandidaat.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 Vragen om mee te werken aan het spreiden van onze berichtgeving via social media. Verder, free publicity. Dat is denk ik heel belangrijk. We hebben niet zoveel geld als LP. Free publicity is niet alleen gratis, maar vaak is het ook de meest effectieve manier. Omdat mensen advertenties vaak overslaan. Maar juist de gratis de gedeeltes, die, die lezen of kijken ze wel.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 Oh, dat is een, een vorm van, van free publicity die we kunnen uh, genereren. Uh, Goed, zei het al, ik, ik word al vaak gevraagd uh, door landelijke media om, uh, om commentaar te geven. Meestal als het iets met, met fiscaliteit of belastingontwijking te maken heeft. Uh, Ondanks heeft uh, uh, de quote mij een onbetaalde column aangeboden. Of, of een column is misschien het verkeerde woord. Een column heeft maar een aantal woorden...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 ze kunnen sowieso een mailtje sturen naar info@libertarischepartij.nl of secretaris@libertarischepartij.nl um, onze Facebookgroep uh, op basis onze onze Facebookpagina LP die staat altijd uh, is altijd uh, bereid om een een, een een berichtje te ontvangen via messenger um, en uh,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 Maar Amerika was er dus helemaal niet bijzonder. Het gemiddelde tarief en het gemiddelde industrieland was 68% destijds. Dus Amerika was helemaal niet bijzonder. Dus al die andere landen die zaten natuurlijk ook aan de verkeerde kant van, uh, van de levercurve. Nou, ook daar was het zo dat de staat niet alleen de belastomtale schade toebracht, maar, uh, maar zichzelf ook.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 Ja, alleen voor miljonairs. En, en, ja, we weten allemaal hoe het middels is. Hè. De, middels hebben de Verenigde Staten de hoogste winstbelasting van de hele wereld. Hè. De, de de, de, federa, de, de, winstbelasting federaal is in Amerika 35%. Dan heb je ook nog, de, de deelstaat hebben ook nog een eigen belasting. Of het algemeen, dat je vaak op 38, 39% uitkomt. Dat is het hoogste tarief.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 Um, dat is een beetje mijn, mijn, mijn perspectief. Gewoon uh, oh, terug naar 1992. Uh. Ja, nou ja, ik wil liever vooruit. Het, het is Europese parlement het is niet echt een innovatief. Ja, ook een initiatief orgaan. We hebben dus in 1992 begonnen, zeg maar. Daarvoor had je inderdaad het dat, dat, dat, dat, dat, dat, vrij verkeer van uh, personen en goederen. Ja, dat ging gewoon goed. Yeah. Nou, weet je wel? En ik ben dan niet iemand die zegt. Uh, heel conservatief ben. Dat zegt van nou, we moeten weer terug naar de oude tijd. Nee, ik, ik, ik wil echt. Uh, um, ja, ik bedoel meer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 Ik wil je een One-Liners. Hm. Um, even kijken. Um, een one-liner. Wauw. Um, ik zag hem die wel. Okay. <laughs> Meestal hebben lij lijsttrekkers die al klaar liggen wanneer je ja, besluit ja. lijsttrekker ja. te worden. Ja, die... Kijk, ik, ik kan er al een paar geven natuurlijk. Uh, maar die, die kennen jullie al, maar dat mag de pret niet drukken. Hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat.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 Nou goed, uh, vanuit het libertarische principe is het natuurlijk heel simpel. Uh, het zelfbeschikkingsrecht betekent uh, dat je geweld alleen maar mag gebruiken ter verdediging. Uh, als iemand uh, probeert uh, inbreuk te maken op je lijf of goed, dan mag je hem met geweld minst proportioneel tegenhouden. Dus geweld mag je gebruiken tegen moordenaars, tegen dieven, tegen rovers, uh, verkrachters, oplichters, inbrekers...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 Uh, wordt tegengehouden... dan is dat niet alleen maar een schending van de rechten van die immigrant... Ja, want hij wordt dus aan de grens die iemand met een pistool uh, uh, tegengehouden... die zegt als je toch, uh, toch het land probeert binnen te komen... dan uh, gaan we geld gebruiken, want je mag er niet in. Uh, maar het is ook een schending van de rechten van, van, van de mensen die al in Nederland zijn...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 Zorg, gratis onderwijs, gratis onderdak, gratis geld. En dat kost de belastingbetaler handenvol geld. Nou, dat argument begrijp ik. Vandaar ook dat, uh, uh, dat de LP al sinds jaren dag uh, standpunt heeft dat uh, immigranten geen recht hebben of op uitkering, of andere privileges van overheidswegen. Net zoals Nederlanders, overigens, maar uh, dat, uh, dat geldt ook voor, voor immigranten.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 Moesten ze dat systeem afschaffen, want dat was de discriminatiebasis van de nationaliteit, dus dat mocht niet meer. Uh, waardoor het voor uh, mensen uit de EU ineens heel makkelijk werd om te emigreren, enige Cyprus, maar voor mensen van buiten de EU ineens heel moeilijk uh, werd. Maar dat model dat, dat werkte heel erg goed uh, en daar kunnen we een voorbeeld uh, aan nemen. Arno? Oh, ja. <laughs> Kijk, wat, wat er bij mensen nu heel speelt is gewoon, en, en dat is uh, of dat recht of onterecht is, natuurlijk, angst voor terrorisme. Ik, ik ben daar er, er heel erg duidelijk in.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 Waar uh, die uh, op een vrijwillige basis op ontstaan. En een van de hoofdrollen van die overheid is het garanderen van veiligheid van mensen. Uh, ik kwam een laatste artikel tegen, is dat, dat justitie eigenlijk gewoon niet de capaciteit had om alle verschillende asielzoekers die in Nederland kwamen uh, uh, ja, uh, te, te, te controleren of die situatie onder controle te houden. Ik ben er heel duidelijk in. Vrije migratie moet gewoon kunnen, maar dat moet gewoon veilig kunnen. En uh, als je veiligheid van de bewoners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 ja, zo'n controle kan er uitoefenen of uh, waar je onverwachte gevolgen van krijgt door de interventie. Geen gelijkheid en veiligheid door vrijheid.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 overdragen aan een vereniging van eigenaren van de, van de omwonenden. En dan kan dus daarmee iedere, iedere wijk kan zijn eigen immigratiebeleid gaan vaststellen. En dat betekent dus ook dat er hele grote verschillen kunnen zijn. Dan kan het dus zo zijn dat, dat er wijken zijn waar een heel erg liberaal immigratiebeleid is. Omdat, omdat de mensen die daar wonen dat juist erg weten te waarderen. En dan kunnen er ook wijken zijn waar juist een restrictief immigratiebeleid is... Als, als dat dus wat de omwonenden willen.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 Dus inderdaad, decentralisatie is uh, een, een goed werkend voorbeeld daarvan. We noemen net al uh, de verzorgingsstaat. Heel uh, even in het kort, tekort, gewoon in een twitter uh, formaat. Uh, mm -hmm. Wat, wat zouden jullie doen met de uh, verzorgingsstaat, als je het voor het zeggen had, hier uh, in de politiek? Ja, uh, ja. Ik heb het al uh, ik heb tippen van de sluier opgelicht. Het enige echte probleem wat ik zie met het, uh, het afschaffen van de verzorgingsstaat is een overgangsprobleem.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 Iedereen heeft recht op gratis onderwijs. Nou ja, online. De Khan University.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 De staat verkleinen en zo klein mogelijk maken, en steeds meer vrijheid van het individu, en steeds lagere regeldrukken en, en, en, uh, en lastendrukken, en steeds meer decentralisatie, steeds minder machtsconcentratie. Dat zijn allemaal doelen waar zowel een aangekapitalist als minagist het volledig over eens zijn. Uh, er ontstaat pas een uh, verschil van mening tussen deze twee stromingen op het moment dat we de minimale staat bereikt hebben.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 Ja, als je een staat defineert als een organisatie die mensen beschermt... ...ja, dan, dan hebben een niks tegen een staat. En een hebben hebben bezwaar tegen een monopolie daarop. Maar om lang van kort te maken... Uh, ...dit is een, uh, een meningsverschil dat pas een rol gaat spelen... Als, uh, ...als ze de minimale staat hebben bereikt. En de uh, Amerikaanse LPP heeft al ergens in jaren 80... ...een conventie in Dallas gezegd dus zogenaamde de dallas akkoord bereikt... ...waarin de, de minigristen en de rachkapitalisten hebben gezegd... Uh,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 Hij heeft ook andere terreinen absoluut geen water bij de wijn gedaan. He, de afschaffen van de, van de centrale bank. Het radicaal terugdringen van de overheidsuitgaven. Uh, uh, Ron Paul is een hele principiële libertair. Um, nou, vrij wapenbezit. Uh, daar is Gary Johnson overigens ook een warm voorstander van. Uh, dus zo gematigd is Gary Johnson niet. Hè. Ik wil hem ook niet. Uh, uitschilde voor een gematige libertariër. Ik denk gewoon... <lacht> dat hij, dat hij is gewoon, ja, ...Ron Paul is gewoon nog... ...prinsviereler en, en nog meer hardcore. Uh, en hij, hij heeft nog meer succes gehad. Hè. Dus een prinsviereler campagne... Uh, ...kan ook heel succesvol zijn. En dat uh, spreekt mij meer aan. Uh, en ik denk ook dat... Uh, ...een probleem wat de LP heeft... ...in Nederland, is dat er heel veel... ...kleine partijen zijn. In Amerika niet...